Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Zuid-Oekraïnse havenstad Mariupol worden burgers op dit moment geëvacueerd. Dat zegt de lokale burgemeester van de stad tegen de BBC. Mariupol ligt al dagen zwaar onder Russisch vuur. Er zijn 50 bussen geregeld waarmee 5 tot 6.000 mensen kunnen vertrekken. De stadsbestuurder zegt dat mensen ook zelf kunnen gaan met de auto... waardoor er in totaal 7 tot 9.000 mensen de stad kunnen verlaten. In Mariupol wonen bijna 450.000 mensen. De burgemeester hoopt dat ook morgen Rusland een staakt het vuren wil afkondigen. Meer Nederlanders hebben interesse in een baas, baan als militair... nadat Rusland vorige week Oekraïne is binnengevallen. Het ministerie van Defensie in Den Haag meldt dat er afgelopen week 736 sollicitaties binnenkwamen. Normaal ligt het gemiddelde rond de 350 per week. Vooral functies bij de commando's, de infanterie en de marissoussee zijn populair. Formule 1-team Haas heeft per direct gebroken met zijn Russische coureur, coureur Nikita Mazepin. Ook het sponsorcontract met het Russische bedrijf van de vader van Mazepin is verscheurd. Haas is naar eigen zeggen geschokt en bedroefd vanwege de invasie van Oekraïne... en wenst een snelle en vreedzame oplossing van het conflict. Mazepin Senior pompte met zijn chemiebedrijf miljoenen in het Amerikaanse Formule 1-team... om zo een plek voor zijn zoon in de koningsklasse te kopen. Op Eindhoven Airport zijn vanochtend ongeveer 170 passagiers uit een vliegtuig gehaald. Er hing rook in de cockpit en de technische ruimte van het toestel. Volgens de maus was er sprake van een technische storing. Waarom die tot rookvorming leidde is onduidelijk. Iedereen bleef ongedeerd en de ontruiming had geen gevolgen voor andere vluchten. Het is de bedoeling dat de vlucht naar Alicante later vandaag alsnog vertrekt, maar dan met een ander toestel. Het weer volop zon vandaag met slechts hier en daar een stapelwolk. Het wordt vanmiddag 7 tot 10 graden. Morgen wat meer bewolking en een paar graden frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog steeds problemen bij Amsterdam en dat komt doordat de spitstrook van de A7 dicht is richting Horen. Je hebt daar een paar minuten oponthoud. Op de A8 heb je daardoor ook nog vijf minuten vertraging van Amsterdam naar Zaanstad. En op de A10 Zuid is het oponthoud een kwartier. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWD. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou.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 Zin in ZFM. -M -M. met nu. Goedemorgen Zandvoort. First we met, swear we never. Oh all In het kader van Zandvoort Kiest praat ik vandaag met uh, uh, Jerry Kramer van Jong Zandvoort. Hallo. Hoi Ben. Uh, wie is Jerry Kramer? Ik ken hem wel, maar ik zou zeggen voor Zandvoort. Uh, ik ben Jerry Kramer, uh, 39 jaar oud. Uh, <coughs> hele leven al woonachtig in, uh, in Zandvoort. Uh, ik werk uh, in Amsterdam bij een aannemersbedrijf. Daar ben ik onder andere financieel verantwoordelijk voor een afdeling uh, mutatieonderhoud. En daar uh, renoveren wij uh, woningen. En um, ja, ik ben in het verleden ben ik al politiek actief geweest. Daar komen we zo ja, nog op terug. voor de VVD. Uh, ik ben twaalf jaar raadslid uh, geweest. Ja. ben ook statenlid. Uh, statenlid geweest, zes jaar lang. En um, ja, ik ben nu samen met, uh, met Kim een nieuwe partij begonnen. Komen zo Komen we zo Oké, okay, uh, het gaat nu even over Jerry zelf. Jerry sport, Jerry, Jerry hebt hobby's. Jerry sport af en toe. Uh, niet heel erg veel. De laatste tijd wat minder, doordat hij heel ja. erg druk is met, uh, met de campagne. En uh, ja, allerlei uh, zaken regelen. Want kijk, we zijn natuurlijk gewoon een nieuwe partij. Dus je mm. moet goed zichtbaar zijn. En je wil uh, ja, dat het ook uh, een succes gaat worden. Mm -hmm. Dus daar moet je gewoon veel uh, tijd in steken. Dus eigenlijk de laatste tijd gaat daar volledig uh, al mijn vrije tijd in Is dat ook gelijk uh, je hobby? Ja, ja. Politiek bedrijf ja. is hobby. En ik had eigenlijk, toen ik uh, uh, vier jaar geleden stopte... had ik zoiets van, nou, nooit meer die politiek in. En nu vind ik het zo leuk weer. En eigenlijk met nog meer energie dan ik toen had... <laughs> ben ik dit gaan doen. Want het is, ja, het, is, het is gewoon een geweldige groep die we hebben. Het is echt een teamspirit en... Uh, ja, het wordt, het wordt echt heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat de uh, uitstoot van de verkiezingen gaan maken. Nou ja, dat, uh, dat zijn we natuurlijk allemaal. Maar dan gaan we straks nog even inhoudelijk over jouw uh, over jullie programma uh, praten. Dus een beetje, een beetje sport is, uh, is weg, maar dat komt wel weer terug. Ja, dat ga ik zeker weer doen. Oké. Okay. Um, ja, dat is eigenlijk wel wat ik wil weten voor het eerste stuk. Want ik ga straks over het poëtische gedeelte. Dus dat wil ik er toch wel een beetje gescheiden houden. Dan weten we wie uh, Jerry Kramer is. En dan gaan we straks praten over uh, uh, het inhoudelijke programma. Maar je mocht ook muziek uitkiezen? Ja. Het ik, eerste muziekje? Ik heb uh, een lekker nummer. Dus van uh, Armin van Buren en uh, Davine Michel met uh, Holtan. Oké, okay, nou dan gaan we draaien. Tot straks. stukje muziek gaan we toch een beetje inhoudelijk over het programma kijken. Zand um, voor Kiest gaat dit ook uitzenden en uh, vandaar dat je hier ook van alles mag vertellen. Straks mag je nog een pitch maken. Um, uit de politiek in de politiek, je hebt het in de intro eigenlijk al een beetje gezegd, vier jaar geleden ging je uit de politiek. Um, waarom? Hey, ik vond als je twaalf jaar in die raad hebt gezeten dan heb je eigenlijk alles wel gezien, en uh, nou, op dat moment heb je ook geen uitdaging uh, meer. En uh, nou, dat heb je ook in je werkzaam leven. Je moet gewoon uitdagingen mm. hebben. Iets, uh, voor, voor, een doel hebben om iets uh, te bereiken. En ik had, op dat moment uh, had ik gewoon mijn doelen bereikt hier in Zandvoort. En, uh, ja, en, en wellicht wil je ook weten waarom ik dan weer terug uh, ben. Die komt uh, zo, want... Uh... Er speelt ook nog een stukje uh, VVD-tragiek uh, bij. Ja. Jullie zaten in het bestuur uh, met uh, mevrouw Griespoor. Op een gegeven moment zijn jullie eruit gegaan. Toen was er nog geen sprake van een nieuwe partij. Nee. Um, Word je dan op het spoor gezet van joh, ik vind het toch wel weer uh, leuk om te doen of nou ja, het wat, is kijk, een uitdaging wat, weer nieuw? Ik, ik kan er gewoon heel duidelijk over zijn. Kijk, wat er weer in de VVD is gebeurd is gewoon niet, uh, niet leuk geweest en ook niet goed uh, voor Sanford geweest. En uh, ik heb eigenlijk toen ik stopte met uh, mijn raadslidmaatschap heb ik me drie jaar lang niet met de uh, politiek mm -hmm. bemoeid. Uh, maar ik hoorde wel en ik zag wel wat een wrijving er was tussen de fractie en de wethouder ja. op dat moment. En toen had ik iets van, ja weet je, hier kan ik wat aan doen. Toen ben ik het bestuur ingegaan. Maar ja, eigenlijk uh, lukte dat niet. De, die, die, de partij was al zo ver verscheurd de, ja, dat je niet meer het tot elkaar kreeg. En Ellen en Hans die een bepaalde kant op gingen, en Martijn en, uh, en Belinda die een bepaalde kant op, kant op gingen. Ja. Gaat het dan kriebelen om, om uh, iets nieuws te doen? Nou ja, ik, dus dat was gewoon een groep. En dat was ook met Kim uh, samen. Uh, dat we zoiets hadden van: ja, we hebben helemaal geen zin in dat gezeik. En uh, we willen gewoon vooruit. We doen en, het zelf. Ja, we doen het zelf wel. En, uh, en, en, en, ja, gewoon een jong frisse beweging hmm. uh, voor vernieuwing en uh, verjonging van de politiek en ik natuurlijk gewoon met een stukje ervaring en, ja. Uh, ja, en ik wil gewoon die jongeren en het uh, meenemen en uh, ja uh, echt okay. iets nieuws uh, neer gaan zetten hier in Zandvoort. In het uh, programma Zandvoort moet een bruisende badplaats worden, we kijken vooruit en niet achterom. Het toverwoord is kwaliteit van bestuur, van wonen, van openbare ruimte, van ondernemen en kwaliteit van dienstverlening. Is het slecht gesteld met al deze uh, onderdelen? Is, het, is de kwaliteit laag? Nou ja, kijk, als je gewoon ziet de afgelopen jaren wat er gerealiseerd is, is dat natuurlijk echt bedroevend. Mm -hmm. En uh, nou we hebben het natuurlijk al over de dienstverlening gehad, we hebben het <kijkt> natuurlijk al over de fusie gehad. Nou, de rapportcijfers die waren uh, mager 5,5 voor de dienstverlening. Uh, de projecten liggen al jaren stil. Uh, nou. Uh, dat zijn dingen dat ik denk, ja, dat, dat kunnen we gewoon mm. recht trekken. En dan moeten we echt met elkaar gaan samenwerken. In plaats van weer gaan kijken wat er in 2011 is gezegd door iemand. Aan de voren. Ja, daar heb je helemaal niemand wat aan. En jouw koeien hebt helemaal niemand wat. Er staat dat toch, toch een beetje erin. Hè? Bestuur, goede samenwerking, veilige sfeer, de wezenheid, respect. Hè? Dat is het naar voren kijken. Ja. Um, acht jaar geleden kwam het eerste bestuurskrachtonderzoek. Nu weer, een tijdje geleden. Het, blijft, het verandert dus niet. Hoe denken jullie daar wel verandering in te krijgen dan? Nou ja, gewoon eens een keer met elkaar te gaan praten. In de afgelopen tijd hebben <kwijls> er heel veel mensen gebeld. En je ziet het al tijdens het laatste jongerendebat. Iedereen is een stuk ontspannender. En het debat gaat gewoon goed. En het komt echt omdat we gewoon elkaar eens een keer wat gunnen. En gewoon met elkaar eens een keer hebben gesproken ja, dat, dat, en gedaan. Dat proef ik in, in, die, in die debatten ook. En het uh, uh, jeugddebat was eigenlijk het eerste debat waar wel in gesproken werd. En ja. ook gedebatteerd. Op de andere debatten las men ongeveer het programma voor. Um, denk je dat dit gewoon overgaat in de raadzaal dan? Want dan gaan we weer. Uh... Nou ja, kijk, dan moeten we gewoon keihard aan werken. Mm -hmm. En uh, kijk, en ik sta daar gewoon open voor om gewoon met iedereen samen te gaan werken. En uh, na nou, het eerste debat wat er was, economisch debat, zag je al een beetje dat iedereen nog een beetje aan elkaar aan het aftasten was. Nou, uh, is ah, het allemaal al al... wel... Ja, maar weet je, is het nou al zuiver wat iedereen uh, doet? En uh, kijk, en het laatste debat was gewoon goed. Het was gewoon een ontspannen sfeer. Ja. En gewoon leuk. En dat moet in die raadzaal ook. En weet je, we moeten geen uh, urenlange vergaderingen doen. Gewoon, gewoon kort, krachtig, en dat, dat, dat wil ik ook gewoon echt met, met die andere partij afspreken. Gewoon vijf minuten per raadslid. Dus als je drie zeteltjes hebt, krijg je gewoon vijftien minuten van, uh, van, uh, van de vergadering. En dat je gewoon om acht uur begint en om tien uur klaar bent. Dat is al een keer uh, geopperd, hè, die spreektijd. Ja. Alleen het is uh, uh, toen wel van de, van ja, maar, weggegaan. Maar dat is het, Ben. En kijk, weet je, en wat er gewoon gebeurd is, is dat heel veel mensen vinden hun eigen verhaal heel interessant vinden. Mm -hmm. Maar er is eigenlijk niemand in Zandvoort die naar luistert. Op een enkeling na. Die, die volgt wat er in die politiek ja. gebeurt. En het gaat uiteindelijk om de besluiten. En of je het nou eens bent met elkaar of niet. Ja. Dat maakt helemaal geen reet uit. Dus je moet soms gewoon even zeggen. Jongens, even afkappen. En gewoon een beslissing nemen. Volgende. Ja, En het volgende punt. Nou, we zijn benieuwd hoe dat, hoe dat wel gaat. Hè? Wonen, uiteraard, want iedereen heeft het over wonen. Dat is. Ik uh, bedoel, er zou wel in een breed raadsprogramma kunnen komen over wonen. Ja. Uh, jullie willen bouwlocaties aanwijzen. Nou, zijn die schaars in Zandvoort? Heb je al wat op het oog? Nou, die zijn heel schaars. En uh, we hebben in uh, Noord. Ik heb uh, met een ex-ambtenaar, uh, ex moet ik zeggen. van de gemeente Zandvoort gezeten. Er zijn dus al uh, locaties ooit in het verleden aangewezen. Mm -hmm. Nou, het is gewoon zaak om die gewoon uh, weer uh, vlot te trekken en uh, daar te dus, gaan bouwen. Men heeft wel oog ergens op. Ja. Okay. Ja, En er zijn echte in, in Noord zijn een aantal locaties. En het moet niet zo zijn, want de oude partij had een flyer uh, uh, uitgegeven. Dat ze die bij de straat al die, die, die pleintjes en dat groen volging zetten. Ja, ik denk dat dat niet de manier is. Uh, maar wel gewoon kijken zeg maar, tussen, tussen de bebouwing door. Mm -hmm. Waar wel gewoon uh, uitgebreid wel kan worden plekken. en een soort verdichting okay. kan plaatsvinden. Deze uh, moet je ook uitleggen. Verlaagde huurprijs voor sociale huurwoningen in Zandvoort. Jong Zandvoort wil een huurplafond van 30% onder het wettelijk minimum maximum huurprijs. Ja, nou dat is heel mooi. Kijk, ik ben... Bij wie spreek je dat af? Nou, met prewonen. En het mooie is, ik, uh, ik ben zeg maar nu, ik zit in, uh, in het HPZ, dus het huurdersplatform Zandvoort. Daar ben ik uh, lid van. Mm -hmm. En de KEI maximeerde alle huren. Dus alles werd op 100% gezet. Dus als een... een, een... Van, het, van het landelijk? Van het landelijk, ja. Dus dat is geloof ik 170, 720. Kijk, en, en prewonen, die heeft al uh, in Haarlem hebben ze daar 74% van. Dus die zit veel lager. Dus waar de kei, waar we eigenlijk voor Amsterdam, voor het ellende die in Amsterdam was, moesten we Zandvoort gewoon bijdragen. Mm -hmm. En we zijn nu bezig om die huurprijzen ook in Zandvoort uh, uh, te verlagen. Dus eigenlijk uh, degene die al boven zeg maar, uh, de streefnorm van de huur zit. Mm -hmm. he, die zit geloof ik op de 560 of 600 uit mijn hoofd. Nou daar gaan we naartoe werken. Dus iedereen die er al 10% boven zit, die krijgt al geen huurverhoging hier in Zandvoort. En uiteindelijk ja, nee, dat gaat ook gebeuren. Okay. Dus pre is een veel socialere uh, woningbouwvereniging dan de Kei. Okay. Dus we mogen echt heel erg blij zijn met die partij dat pre hier is gekomen. Dus die 70 en ik had, dat was mij toen nog niet bekend dat ik mm -hmm. bij het HPZ zat, die hadden wij opgenomen. Want dat zie je in andere uh, sociale huur, uh, woningbouwverenigingen in het land. Dat, dat ze gewoon onder die, uh, die onder maximum, maximum gaan, gaan, gaan, zitten. gaan zitten. Nou, en prewonen doet het al. Dus het, het komt eigenlijk gewoon, heel, het sluit heel mooi op elkaar aan Dus je moet nog even naar die 30% toe. Nou ja, al zou het 20% zijn of 25%. Het is, het, is het is in ieder geval een stuk minder, minder. Dan, die, dan die, die, die, die, die, die, die hoge prijzen die de keien hmm. vroeg. Het maximaal uh, eruit trekken en dan vervolgens iets ja. anders mee doen. Ja, gebeurt is gebeurd. Met pre heb je misschien een betere partij, dat kan. Uh, openbare ruimte en veiligheid. Niet zo vervelend als overlast in de buurt. We willen zelf naar camera toezicht gaan kijken. Daar is nog altijd een en ander over te doen. Hè? Privacy en mag het wel, mag het niet. En ook nog die Chinese camera's erbij. Uh, pleit je ervoor dat men in het centrum een beetje uh, camera toezicht hebt? Nou, ik, ik, kijk, het is, het is niet een doel op zich om camera's op te hangen... maar het is wel een middel. Ja, maar wel een middel. Een middel, ja. En kijk, er was natuurlijk ook discussie op een gegeven moment... hier met die Chinese ja. camera's. Voor alle Van, vijf. Ja, ja, nou ja, het is natuurlijk gewoon te idioot voor woorden... dat je daar op die manier door wordt gespioneerd. Kijk, en dat moet het natuurlijk niet zo zijn. Het moet niet zo zijn dat we, dat we mensen in hun privé gaan volgen. Het moet echt gewoon zijn als er overlast in de buurt is... dat we dat als middel kunnen inzetten om... Nou ja, jongeren of ouderen, of wie dat dan ook is, of een stel uh, Van uh, te weren dat ze, dat ze niet zo snel dat doen. Want ik denk, als er ergens een camera hangt, ga je niet zo snel uh, uh, gek, doen. gek doen. Nee, dan, ja, ja. Dan, dan pas je wel op, want je staat meteen op beeld. Er zijn en, er natuurlijk maar heel weinig in zand voor, dus misschien dat het toch eens te bepraten valt om, daar, om het zichtbaar te maken van hé, hey, je bent in beeld. Nou ja, je ziet het uh, van, vandaag uh, met het uh, vandalisme van die verkiezingsborden. Dat is natuurlijk de idioot voor ja, woorden. Ja, is idioot voor woorden. Kijk, als daar een camera had gehangen, dan had we meteen de dader erbij geweest. Ja. Dat is wel gericht cameraonderzoek dan. Ja. Ja, kan. Maar ik denk dat, dat, dat, dat het een goed middel kan zijn om mensen af te schrikken... om, uh, om dat soort uh, mm -hmm. vandalisme uit uh, te voeren. Uh, laatste vraag voor het volgende muziekje. Uh, er staat een aantal over Nieuw-Noord in uh, jullie programma. Uh, Niets over ontsluiten... Nee. Uh, laat je het zo? Nou, of wil je... nou ja, in ieder geval wat er wel in staat... De, is de dat, druk wordt dat, steeds groter. Nee, maar wat er wel in staat en wat ook heel uh, bizar is... ...is dat die, die weg zeg maar, naar het bedrijventerrein steeds smal En dat bijvoorbeeld zo'n, uh, uh, nou, ik noem het paap eventjes, oh, ja. als voorbeeld... ...gewoon niet eens meer met zijn huisjes uh, daar naar, naar het terrein kan komen om ze daar te stallen. Dat die weg gewoon te smal wordt. Dus die, die weg moet gewoon breed genoeg mm -hmm. zijn. Ja, dat... en, en, en het is ook niet zo, we moeten Noord ook niet zo vol gaan douwen dat, het, dat de verkeersstructuur gaat komen. Ja, het gaat nu oh. wel komen natuurlijk. Je hebt die twee woontorens, die, uh, die deks ja. komen iets voor 600 woningen. Dat, dat gaat nogal aantikken dan. Ja, maar het is, het is echt een, een, een, een, een ja, ik, onhaalbaar plan om die Herman weg uh, door te trekken. Daar geloof okay. ik totaal niet in. Er waren alternatieven uh, genoemd al in uh, diverse gesprekken. Ja, maar dan merk je ook gewoon dat mensen daar niet mee eens zijn. Dus, nee. dus, en kijk, en als het nou echt die verkeersdruk zo hoog is, dan merken we dat vanzelf. En dan gaan ah. we daar een oplossing voor voorzien. Goed, het eerste gedeelte is alweer gebeurd. Het gaat hartstikke snel. Uh, tweede muziekje. En uh, dat wordt... Oh, sorry. <laughs> <laughs> ik, ja, ik had hem al aan Gilles doorgegeven. Het wordt uh, de dijk met Ik kan het niet alleen. Oké, okay, nou, je, je gaat het met de groep doen. We gaan luisteren. Maar ik kan niet een de ramen, Ik kan Koude buren, koude buren. Lege flessen. Lege flessen op de gang. Tanden. wat een huwelijk, wat een huurlijk. Weinig zon, weinig zon en veel behandeling. doe je ook niet, want je hebt al gezegd dat je een heel jong uh, team, even heel snel ben jij de oudste? Nee Wie is de oudste? Dat weet ik niet eens, ah, maar kijk, ik ben daar niet de we. oudste nee. <laughs> en, uh, <laughs> dan, dan, dan houden we dat even zo Ik heb toen wel voor de, voor de kandidaatstelling al die, da die data, zeg maar, ja. in de leeftijden maar ik weet even niet wie, uh, wie daar is nee, Maar ik heb wel gezien dat er uh, heel veel uh, jongelui rondlopen, ja. ik heb ze ook al zien acteren en dat is leuk om te zien de We gaan naar het centrum is, uh, 17. Ja we gaan naar het centrum. Uitstelling van Zandvoort was ooit een moderne badplaats, Is dus een heleboel veranderd. Kwaliteitsslag en uh, opknapbeurt is nodig. En nu komt die. Geeft de ondernemers ruimte voor overdekte terras en serres. Um, als je naar de Halterstad kijkt, is de stoep is een stoep. En uh, een, een winkelier mag maar zoveel vierkante meter naar voren en naar links en naar rechts. Uh, wil je de haltestraat bijvoorbeeld kleiner maken? Dat ze wat meer ruimte krijgen? Nou, Hetzelfde geldt voor terrassen. Ja, maar ik heb het niet zozeer nog over de haltestraat. Maar ik denk bijvoorbeeld, uh, waar, kijk waar, waar het mogelijk is, moet je het gewoon uh, kunnen toestaan. Maar ik wil er wel bij zeggen dat ik er wel iets voor terug wil. Mm -hmm. en, en daar gaat het gewoon om. En is dat het, gewoon het straatbeeld gewoon ja, wat smaakvoller kan. Want als je nu loopt door de, door, nou, onder andere door de Kerkstraat, Haltenstraat. De ene hebt bietsvlaggen, de andere hebt uithangborden. En ja, het, het, het beeld is gewoon heel schreeuwerig. En, uh, en je dus, ziet ook dus... heel veel reclame op de gevel. En uh, de ene die heeft rode vlaggen en de andere heeft Heineken vlaggen. Mm -hmm. En die heeft weer grolsvlaggen. En ik denk dat het, als je een beetje uniformen uitstraling hebt, dat het allemaal meer op elkaar afgestemd is, dat het dan een veel vrijer beeld gaat, uh, gaat Eens, geven. Eens? Maar is dat dan niet iets voor uh, ondernemersbelang belangrijke Nee, maar ik denk dat je als gemeente daar, als, als, als zij dat niet doen, hè, dan, dan, mag je er wat dan van, moet uh, je er wat van vinden. Okay. Want het is, het is niet in belang van één ondernemer, nee, het is in belang van alle ondernemers. Ja. Oké. Okay. Evenementen. Wereldevenementen. Uh, formule 1. Formule E electric, zou je hier ook willen hebben. Uh, het kost ook een heleboel geld. Denk je dat de gemeente daar nog gaat in investeren? Nee, maar ik denk ook niet dat het een taak is van de gemeente om daar in nou, te nou, investeren. Maar nu zit er ook geld in. Ja, nou, nu uh, pompen we wat geld in, in, die, in die Formule mm -hmm. 1. En dat heb ik ook bij het economisch debat gezegd. Ik vind gewoon dat het circuit uh, aan de bezoekers gewoon een tientje per kaartje moet vragen. En uh, dan hebben we het over, nou hoeveel bezoekers uh, komen er Ben? Nou, 300 ik hoop dat uh, inderdaad nu 300.000 ja, nou is dan hebben we het over 3 miljoen. <coughs> En de dus gemeente heeft 4, 4 miljoen over drie jaar geïnvesteerd. Dus ik denk dat we er nog wel wat geld aan over kunnen houden. En uh, kijk, we moeten niet de, men, de kruideniersmentaliteit hebben. Want uh, hmm. Bluis zei onder andere wethouder van ja, doe maar twee of drie euro. Nee, gewoon een tientje erop. Dat kan makkelijk. En ik denk dus zelfs bij, op de dure kaartjes dat je nog wel meer kan vragen. Dit bij vele evenementen zo dat uh, de organisator uh, iets moet afdragen aan een gemeente of aan een, uh, ja, een gemakkelijkheidsbelasting, ja. dus het, het is ook heel heel, heel normaal. hè? Ja. dus, dus, dus kijk, maar wij wij doen krijgen... het niet. nee, maar het is natuurlijk van de zotte dat de Zandvoortse inwoner in met hun belastingen moet bijdragen aan dit evenement. Mm -hmm. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal heel trots dat het er is, zeker. Maar het circuit, kijk, en dat is gewoon dat dat is ook dat stukje kwaliteit wat ik wil in het bestuur, mm -hmm. is dat je gewoon dit. ...dit soort afspraken ook maakt aan de voorkant met het circuit. En ik heb dat toen ook ingebracht eerder, maar daar wordt dan even niks mee gedaan. Dus, dus daar wil ik me gewoon hard voor maken. Okay. Dat we gewoon ja, betere afspraken maken met alle partijen. Het, zou ook, uh, het is niet van de zotte om zoiets te bespreken, want het is normaal in de nee. evenementenwereld. Ik heb nog een leuke, een feestweek organiseren en dat nog weer ook. We ja. is Jong Zandvoort. Ja. Gaan jullie feestweek uh, organiseren? Nou, ik, tenminste, ik, ik heb me in het verleden Dankzij. al een aantal dingen wel bemoeid. Kijk, dit, dit klinkt natuurlijk overmoedig en het is dus ook niet bedoeld. Uh, wij gaan, uh, wat we gewoon willen is gewoon de, de, de mogelijkheid bieden aan uh, weer de ondernemers om gewoon meer te organiseren. Of dat dan de korte baandraverij is of een kermis is of dat we weer een Festival of een jazzfestival gaan doen. Kijk, er is gewoon een beetje de klad ingekomen oh, de afgelopen. Leven. Ja, ja. ja. Kijk, er zijn natuurlijk nog wel zachte Ja, nou, De korte baan is weg, de chemische is weg. Nou, en dat is... waren toch wel hoogtepunten van Zandvoort. Nou, dat waren leuke dingen. Waar echt uh, bijvoorbeeld, dat was altijd in, in, uh, in juli, uh, medio juli was dat. Nou, het was gewoon een happening. Dat was ja. een heel Zandvoort was daar, jong en oud. Door elkaar heen. En uh, kroegen deden mee. En iedereen sponsorde. En ja, dat, was, dat hoorde gewoon bij Zandvoort. En dat zijn dingetjes, dat, dat is gewoon een beetje nostalgie. En dat, dat moet je gewoon hebben in zo'n dorp. Nee, je, dat, dat, ziet, je, dat, je ziet dat uh, Hadra komt op het werelderfgoed. Uh, Batoevendorp, Beverwijk, noem maar op. Met Zandvoort heb het, heb het laten schieten. Ja, nou ja, ook door een deel dat de ondernemers niet meer mee wilden betalen. Dat was, uh, was ook zo'n dingetje. Klopt. Want we gunden elkaar niks. Maar ik denk dat je als je vooruit wil met Zandvoort, moet je dit soort dingen mm -hmm. ook uh, doen. Okay. En, en, en kijk, natuurlijk heb je het als je het over Formule 1 hebt en over andere evenementen, gaat het om de kwaliteit. Maar dit is echt. Specifiek iets voor zand wordt, ik, uh, ik kijk er met spanning naar uit. We gaan naar de jeugd, uh, jullie willen een buurthuis. Er worden al heel veel uh, uren voor uh, de jeugd in pluspunt gedaan hè, op verschillende leeftijdsgroepen. Uh, je kan ook nog even roepen: ze hebben een, uh, een container als uh, hangplek. Maar ja, dat is verschrikkelijk. verschrikkelijk om te zien. Um, Wordt het een losstaand gebouw? Wordt het ergens uh, intern? Uh... Nee hoor, kijk, er zijn zatruimtes. Uh, zoals het nu bij uh, het Rode Kruisgebouw heb je mm. ruimte. Je hebt hier in Pluspunt. Of uh, Pluspunt zit nu ook hier de in de blauwe -tram. tram. Er zijn zatruimtes in, in Zandvoort te verzinnen. En ik wil dat ook echt wel in samenspraak met de buurt doen... Dat, dat er geen overlast van is. Maar het moet net iets anders zijn... wat er nu wordt georganiseerd op Pluspunt. Dus het moet zeg maar voor heel veel jongeren in Zandvoort... is er eigenlijk geen plek waar ze zich mm. veilig kunnen voelen het moet niet zo zijn dat ze ook meteen, als ze iets doen wat niet goed is... Hè, uh, dat ze dan meteen hun ouders worden gebeld. Dus gewoon eventjes een uh, relaxte plek voor, voor dat soort jonge gasten... om elkaar te ontmoeten en met elkaar te zitten. Uh, en juist ook voor diegenen die het thuis ja, gewoon lastig hebben. En uh, nou, daar wil ik me gewoon hard voor maken. Er is, zien. Er ja. is uh, zeg maar een groepje in Zandvoort al, al actief daarmee, dus talent het house. Nou, mm -hmm. dat zouden wij graag willen, willen supporten. Support. Ja. Een stukje over inwoners. Jong Zandvoort wil de kennis en ervaringen van de Zandvoorters beter benutten bij het maken van nieuw beleid. Uh, is participatie dan weer het overwoord? Nou, je moet het gewoon samen doen. Mm -hmm. En dit, zoals je nu ook bijvoorbeeld ziet met de parkeren. Ja, dus ja, er zijn 500 mensen die, die hebben een handtekening gezet dat ze het er niet mee eens zijn. Het wordt gewoon genegeerd. En vervolgens zie je nu bijvoorbeeld van een week komt er een bericht van de gemeente. Nou, je ziet meteen de reacties van hoe, kan, hoe verzinnen ze hoe verzin je het? het ja. ja, maar dat is gewoon omdat mensen er niet word, bij worden betrokken. Nee. En, en, en dat moet je gewoon gaan doen. En natuurlijk weet je, we kunnen het nooit oplossen voor iedereen. Maar als je het niet doet en je zegt, nou, het moeten toch maar parkeermeters worden. Want dat, dat, dat heb Berenschot gezet of weet wel, welk ander bedrijf mm -hmm. uh, rapport heeft daarvoor geschreven. Ja, dat is niet goed. Je moet iedereen beetje... wel gewoon daarover laten meedenken. Uh, en dat ze ook kunnen zeggen van nou, hoe het echt in hun zin Zou iets breder is. moeten zijn allemaal. Nou ja, inderdaad. Maar kijk maar zoals bijvoorbeeld waar jij woont. Nou, daar komen parkeermeters in de straat. Nou, dan krijg je weer al dat zoekverkeer... Nou, zit jij ja. erop te wachten? Nee, ik niet, maar... Ook... Nou, en ik denk heel zand Antwoord niet, dus nee, dat zeggen dit... wij ook gewoon, dat moet gewoon anders. Dus gewoon de, de proef die we hebben gedaan in Oud-Noord, dan moeten we gewoon verder kijken hoe we dat kunnen tot nou, een stukje perfectioneren. Dat er gewoon een goede balans is tussen, tussen een woongemeente en een toeristengemeente. Ja. Um, het parkeerbeleid is nu aangenomen hè? en er is ook gezegd de, de koning aan de knop gedraaid worden. Denk je dat je die knoppen zover kan... is nee, onzin. De, de, de, de enige knop waar aangedraaid kan worden is de tarieven. Okay. Nou, je hoort het nu al in het dorp dat de ondernemers er niet meer blij mee zijn. De, de mensen willen geen, uh, geen parkeermeters in hun straat. Nee. Ze willen dat zoekverkeer niet hebben. Dus ja, ik denk, wat is dan de winst geweest van dit parkeerbeleid? Dus dat wordt nog een stevig gesprek? Nou, ik vind het heel lastig omdat er natuurlijk gewoon voor 2,5 miljoen al per zijn besteld. Dus dat kan je ook niet zomaar aan de kant schuiven. Nee. Dus je zal wel met, ja, met hetgene wat er nu ligt, zal je wel iets mm -hmm. moeten doen. Maar ja, ik, ik, ik probeer daar wel iets uh, beters iets. van neer te zetten dan, dan, het nu, dan er nu ligt. We gaan zien hoe dat uitpakt. Omdat inderdaad het is aangenomen, maar heel veel mensen die denken daar anders over als het plantje ja, Heel is. veel mensen. Uh, economie. Jullie kiezen voor Zandvoort aan Zee. Hè? Formule 1, we staan op de kaart. Um, Amsterdam Beach moet eraf, denk ik. Ja. Loskoppelen van MRA? Nee, helemaal niet. Maar kijk, weet je wat het is? Er is veel te veel de focus op die Amsterdamse toerist. En het is mij gewoon uh, aan het hart is dat gewoon Zandvoort is gewoon een hele mooie... Het uh, mm -hmm. is ook bekend nu weer door de Formule 1. Dus uh, die hebben we, gewoon weer een, we zijn bekend in de hele wereld. Iedereen weet waar Zandvoort ligt. En het gaat mij niet alleen om de Amsterdamse toerist. Maar het gaat mij ook om de toerist of de bewoners. Bijvoorbeeld uh, uit... Beeldhoven uit Hilversum... dat die gewoon weer naar Zandvoort komen. Beach, beach voor Beeldhoven. Ja, nou, nee, maar gewoon... Die, dat, je hebt gewoon ook een ander slag mensen nodig... Weer om Zandvoort gewoon weer... Gaan we dan terug naar het slogan... Uh, Welkom in Zandvoort, de Zee of, uh, Zandvoort uh, ja, aan Zee of Zandvoort... Je mag daar best trots op zijn, ja. Ja, mag ook wel. Want Zandvoort aan Zee... en het, het is gewoon een schitterend dorp... en het heeft een aantal plekjes... wat echt een opknapbeurt nodig hebben. Nou, dat hebben wij ook nee, in ons wel, programma ja. staan. Hè, die boulevard. Nou, in Zuid... Ja, dat gaat al de goede Gats. kant op. Als we dat gewoon doortrekken en ook het centen erbij uh, bij, uh, laten doen. Piet voor iedereen. Ja. En, en, kijk, en we zeggen ook: zand moet veel meer vergroenen. Dus, dus we willen zeg maar, de woonwijk opknappen. Gewoon Duizend bomen plaatsen, zag ik? Ja. Honderden bomen. Ja. Mm -hmm. ja, gaan we doen. Goed. Duurzaamheid. We willen een CO2-neutraal zandvoort. Dat is uh, een mooi gezicht. Andere partijen zetten er een jaartal bij. Jullie willen alleen werken aan het CO2-neutraal maken. Maar je stelt geen uh, uh, datum erbij van: in, in 30 moet het gebeuren. Nee, maar je bent ook afhankelijk van heel veel, heel veel andere partijen. Mm -hmm. En ook vanuit landelijke regelgeving. Maar het is gewoon een mooi streven, omdat alle ontwikkelingen die je gaat doen. als je het bijvoorbeeld over woningbouw hebt, dat het gewoon woningen zijn met nul op de meter. Dus als je Bij dat. Nieuwbouw. Ja, okay. dat moet je gewoon dwingen. Mm -hmm. Dienstverlening, nou, je voelt hem al aankomen. Daar is het nodig over gezegd. Jullie willen ambtenaren die bekend zijn met Zandvoortse omstandigheden en levensstijl. Uh, je trekt natuurlijk ruimtelijke ordening, toerisme en economie, wil je Zandvoortse ambtenaren voor hebben. Nou, er zijn al een aantal uh, ambtenaren die doen dat doen voor, uh, voor deeltijd. Want ze zijn natuurlijk in Haarlem ook uh, aan het werk. Zou je die gewoon weer helemaal vast willen hebben in Zandvoort? En zo ja, hebben ze dan een, een volledige taak? Ja, die hebben ze wel zeker. Voor, die, voor, die, voor, die, nou, voor die uren die ze moeten maken, bedoel ik dan? Nou, kijk, ten eerste is het gewoon goed om hier gewoon in Zandvoort ambtenaren te hebben. Nou, weet ik van een aantal dat ze wel in Haarlem uh, dienst hebben, uh, maar in Zandvoort gestationeerd zijn. Maar ook voor je, je, je, je zelfstandigheid is het gewoon belangrijk om een soort van hybride organisatie te hebben. Dat je niet afhankelijk bent alleen maar van Haarlem. Mm -hmm. Haarlem heeft gewoon een hele andere dynamiek. Het is een detailstad en wij zijn zeg maar een toeristenplaats waar het in de zomer gewoon echt booming is. En ja. in de winter wat rustiger. Maar ja, dat... Dus moet zand, Eigenlijk moet je ambtenaren hebben gewoon met het zand tussen de tenen. En, en hier geplaatst. Ja. Okay. En dat is ook voor het college, is dat goed? Ik heb dat ook van de wethouders gehoord, dat ze gewoon die, die, die ondersteuning gewoon direct hebben. Want is een organisatie met 1200 man of even hoeveel er zitten, mm -hmm. ben je gewoon kansloos. Ja. Nou ja, kijk, als het college er al zo over denkt, dan zouden ze dus in die evaluatie dat naar voren moeten brengen. En dat wordt door jullie gesteund. Ja. Dus dat moet goed komen. We zijn aan het eind van uh, dit programma, jouw programma. Um, heb ik iets gemist? Nou, ik denk dat ik alles, wel, uh, alles wel aan bod is gekomen. Oké, okay, nou dan mag je weer een muziekje uitzoeken. Uh, uit ja. En, <laughs> Laatst, ik, en uh, ik wil nog wel graag weten voor uh, hoeveel zetels jullie gaan. Nou, ik, uh, ik heb toen gezegd dat we uh, minimaal twee willen, maar ik ben echt keihard bezig om vier zetels uh, te halen. Oké, okay, nou we gaan dat zien. Een muziekje? Ja, ik heb uh, als slot heb ik Elton John met Dualipa en uh, Cold Heart. Oké, okay. uh, dankjewel voor het gesprek. We gaan zo nog even verder. In het laatste stukje van dit interview krijg je de tijd om de Zandvoort te vertellen waarom ze op Jong Zandvoort moeten stemmen. Ga je gang. Dankjewel Ben. Um, ja, Jong Zandvoort die denkt niet in termen van links of rechts. We hebben een programma met oplossingen voor de woningnood, we hebben kansen voor ondernemers en aandacht voor klimaat en duurzaamheid. De jeugd heeft bij ons de toekomst en die toekomst die gaan we met vol enthousiasme in. Uh, wil jij net als Jong Zand voor het verjonging en vernieuwing van de politiek? Stem dan lijst 9. Dankjewel. Graag gedaan. We hebben geluisterd naar Lisa met We Are Young. Ja, en uh, dat klopt helemaal. Want we hebben hier aan tafel uh, jonge mensen zitten. Ja, dames en heren. Uh, in een antwoord hebben we zomaar twee jonge gasten uh, op bezoek. En dan bedoel ik jonge mensen als gast op bezoek. Uh, aan tafel zitten uh, Romy, Romy Koning, die het uh, debat heeft meegeorganiseerd en geleid. En Jelma Koper, die ook het debat mee heeft georganiseerd. En ja, geleid. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat jullie uh, op deze zaterdagochtend uh, hier zijn. Um, en ja, en dan gaan we meteen met de deur in huis vallen. Hoe vonden jullie het uh, debat gaan? Nou, zal ik starten, ja. ja. Hoe vonden het debat gaan? Ik uh, denk dat wij uh, super trots waren. Toen hebben ook uh, de volgende nacht tegen elkaar gezegd. Toen zagen we in één keer een krantenartikel artikel voorbij komen. En die hebben even naar elkaar toe gestuurd. En toen was het van, nou, ja. hier mogen we eigenlijk toch wel even heel trots op zijn. Want... Uh, uh, ja, het, het ging allemaal heel snel, er moest van alles geregeld worden. Het moest echt vanaf de basis opgezet worden. Het was eigenlijk voor ons beiden wel iets nieuws. Um, dat we ook zelfs zoiets hadden van: ja, doen we het goed zo? Is dit goed? Dat we nog steeds wel bij sommige punten nog onze vraagtekens hadden. Van nou ja, oké, okay, we zien wel hoe het loopt. En het liep en het ging goed. En uh, de reacties uit het publiek waren goed. De reacties van de partijen waren heel positief. Dus... Ja. Um, ja, nogmaals uh, trots, denk ik. Ja, en naast dat we natuurlijk zelf heel positief op uh, terugkeken, denk ik ook, uh, denken wij dat het ook een, uh, een goed debat was als, als laatste voor het lijsttrekkersdebat. Je zag echt al de, de spanningen toenemen, hè, zo twee weken voor de verkiezingen. Um, uh, ja, en het was ook uh, de, leuk om te zien hoe jongeren centraal konden staan, maar toch heel zandvoort betrokken was. Want ja, we zeiden inderdaad leuk aan het begin van, we hebben de jongste kandidaten uitgekozen, maar dat, Lukte natuurlijk niet bij uh, iedere partij zo, maar het was uh, ja, erg geslaagd, ja. Ja, dat was ook wel een beetje flauw, vond ik stond Toch dat sommige partijen uh, gewoon maar de, de lijsttrekker stuurden... in plaats van de jongste kandidaat. Een andere partijen juist wel hun best gedaan hadden... om iemand die dus noodzakelijk op plaats acht of tien stond uh, af te vaardigen. Ja, flauw. Ik weet niet of flauw het goede woord is. Kijk, we hebben ze daarin uh, de keuze gegeven... en wel gevraagd van, joh, het zou leuk zijn als je de jongste stuurt. Uh, ja, daarin, daarin is het nooit een moeten. Um, en ik denk dat ze daar zelf een signaal mee afgeven. Uh, het gaat over de jongeren. En als daar niet een jongere zit, maar juist ja, een ouder, iemand die lijsttrekker is... Ja, daar kan je een signaal mee afgeven. En daar kan je misschien ook wel antwoorden mee uitlokken die iets zeggen. En ook dat geeft een antwoord op vragen die de jeugd heeft. Dus ja, flauw, ik, ik weet niet of het per se positief-negatief is. Het, uh, ja. Uiteindelijk viel het eigenlijk allemaal mooi op zijn plek op deze manier. Ja, inderdaad. Je had tijdens het debat niet echt... Uh, dat was ook wel het leuke. Je had, je had niet het idee op het moment dat een wat ouder iemand... tegenover een jonge uh, kandidaat stond... Uh, dat dat echt uh, uitmaakte of zo. Je zag bijvoorbeeld bij Bromberg van uh, Jong Zandvoort... dat hij zich echt... dat viel ons ook op. Hè, als uh, debatleiders uh, goed kon uh, onderscheiden... en goed naar voren kon brengen. Ook tegenover een uh, zee... waar dan ook een wat oudere kandidaat stond. Dus... Uh, dat was ja. leuk om te zien. En we ja. moeten natuurlijk ook niet vergeten... dat we last hadden van corona. Dat ja. bij twee partijen de ja, jongste precies. wegvielen. Uh -huh. En toen heeft de partij het juist weer heel goed opgelost... met te zeggen, oké okay, ja, die zit thuis. Maar uh, voor Merko kwam zijn vader dan. Die zit ook in de partij, die is gekomen. Uh, en Jurre die had dan ook corona van GroenLinks... en daarvoor is Karim gekomen... Dus ja, uiteindelijk hebben ze het op die manier ook weer opgelost. Dus dan is het ook alweer heel fijn dat ze iemand anders sturen. Ja, dus je kan ook natuurlijk zeggen je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen, het maakt niet zo heel veel uit of ze nou de jongste of de oudste sturen. Als het iemand is met hoe dat? Uh, passie uh, voor uh, jongeren. En zeker? De ja. Ja. Nou ja, en wat Jammer net al zegt. Hè, kijk, we hebben het wel die avond over de jongeren gehad. Maar ook door de mensen in de zaal. Want we hadden niet alleen maar mensen in de zaal die uh, aanhang waren van de politieke partijen, hadden ook echt. Zandvoortse dorpsgenoten in de zaal zitten. En je merkte gewoon dat het leefde. En die Zandvoortse dorpsgenoten waren niet alleen maar jongeren. Er zaten ook gewoon echt oprecht oudere mensen ja. in de zaal. En die wilden ook gewoon weten van ja, wat gaan jullie doen voor de jeugd? Maar ook juist van ja, hallo, politiek draait alleen maar om de jeugd. Wat betekent het nou voor ons als jullie zoiets ja. doen? Dus um, ja, het was een jongerenpartij. Uh, we wilden juist eventjes wat antwoorden voor de jongeren verzamelen... Maar het ging niet alleen om de jongeren. En dat kwam duidelijk naar voren. En daarbij ook ja, het was niet alleen maar nodig om de jongeren uit te nodigen. Ja, nou was dit het, het allereerste uh, jongerendebat in uh, Zandvoort. Uh, ja. uh, gaan we dat uh, vaker doen, Ja, nou, jullie? Ik, ik denk zeker dat dit uh, voor herhaling vatbaar is, uh, al dan niet uh, tijdens een raadsperiode of voor de volgende verkiezingen. Want uh, wat je gewoon ziet, de, uh, de, de manier waarop we de stelling hebben ingestoken, en dan soms ging het letterlijk over jongeren. En, heeft het ook echt alleen betrekking op die groep. Uh, maar, maar vaak gingen de stellingen over ook veel breder... en wat invloed hebben op heel veel voor als we dat gaan doen. Maar wel thema's die direct uh, raken aan jongeren. Dus ik denk dat het altijd actueel blijft... en zich ook kan onderscheiden van zo'n lijsttrekkersdebat... Uh, de, de, waar het dan toch vaak wat meer gaat over uh, de, misschien dingen die niet gelukt zijn. En hiervoor, uh, wat wil ik zeggen... Bij het jongerendebat ging het ook vooral heel erg inhoudelijk. Dat zag je ook gebeuren uh, tijdens die avond. En verschillende thema's konden elkaar afwisselen en dat paste mooi. Dus uh, ja, volgend jaar weer. Ja, en of, ik denk daarbij ook dat uh, we willen heel graag de jongeren betrekken bij de politiek. En we zeggen ook iedere keer van ja, de jongeren zijn de toekomst. Maar daarvoor moeten we er ook voor zorgen dat ze betrokken kunnen worden bij de politiek. En ik denk dat dit debat daar een onderdeel van is geweest. Uh, en als ze dat jaarlijks terug laten komen, dan wordt het ook steeds meer bekend. En dan weten jongeren ook dat dat er is. En dat ze op die manier ook hun vragen kunnen stellen... of misschien bepaalde onderwerpen naar voren kunnen brengen. En daarbij merkt je nu aan dit debat dat het was heel makkelijk... om soms door een partij te laten zeggen van ja, nee, ja, dat, dat, dat vind ik goed. Maar dan konden wij ze toch scherp houden door te zeggen... ja, oké, okay, ik vind het goed, je staat ervoor, maar ga je er ook echt wat aan doen? Ga jij deze raadsperiode daarvoor staan en zo, ja, hoe doe je dat dan? En door het juist niet alleen maar rond die raadsperiodes te doen... maar bijvoorbeeld volgend jaar weer... kunnen wij we eens kijken van, oké, okay, je hebt dat toen gezegd... maar ga je dat wel weer doen? Want, een soort ja. tussenstand. Nou ja, precies. Ja. Ja. Ja. Misschien ze toch een ja. beetje controleren. Ja. Want ja. Ja, we kunnen van alles roepen, maar ga het waarmaken. En ik denk dat zo'n debat... Uh, misschien dat het volgend jaar een iets andere setting dan is. Niet meer gericht op een debat, maar meer inderdaad een tussenstand. Uh, maar ik denk dat we zeker die jongeren uh, daarbij moeten Ja, de, de moeten er bijhouden gaat. inderdaad. En ook wat... Uh, de burgemeester zei in een filmpje dat die avond van tevoren werd afgespeeld. Is dus waarom duurt de politiek nou altijd zo lang? Waarom is het nou zo saai? En dat is juist uh, ja, omdat het inderdaad, wat ik net al zei, heel lang duurt, heel langzaam gaat voordat, er, voordat je uiteindelijk iets zichtbaar ziet uh, veranderen in Zandvoort. Iets ziet gebeuren, iets ziet bouwen. Maar als je jongeren meer betrekt bij het proces, dan gaan ze ook meer uh, begrijpen waarom dat soms zo lang duurt. En wat je wel echt in de avond merkte, wat ook mooi was, wat we ook hopen natuurlijk dat echt gaat gebeuren, is dat uh, de, alle kandidaten met concrete oplossingen kwamen die, zoals het eruit ziet, uh, snel uh, te realiseren zijn. Dus ja. Uh, ja, en dat, dat was leuk dat ze daarop inspelen. Ja. Merkte ik ook wel dat, het uh, was misschien toeval met het kiezen uit de hoge pet, maar je merkte wel dat ze echt op zoek naar, naar, naar elkaar. Ze wilden elkaar heel graag vinden en ze wilden elkaar ook begrijpen niet, niet allemaal. Maar het gebeurde vaak dat ze toch wel al met hun hoofd een beetje dezelfde richting op stonden. En dat vond ik wel heel prettig ook om te ervaren. Nou, misschien dat uh, mensen denken van we moeten maar uh, richting coalitievorming gaan. En uh, we moeten wel nog steeds de stemmen binnen zien te halen. Maar we moeten elkaar ook niet de hersenshebbel instaan. Want we moeten straks weer samen met tien partijen. Als er alle tien gekozen worden, dan heb je wel een coalitie te vormen. Ja. En uh, voordat we gaan afsluiten. Uh, er waren natuurlijk nog niet zo heel veel uh, jongeren buiten de politiek uh, aanwezig. Gaan we de, de komende tijd ook aandacht besteden aan hoe kunnen we jongeren blijvend verbinden. Nou, zeker, ik denk dat daar een platform als Zandvoort kiest... zeker ook uh, nadat uh, de mensen hebben gekozen uh, bij kan helpen... Um, uh, door online actief te blijven. En inderdaad, uh, niet dat het bij de verkiezingen stopt... maar juist die jongere doelgroepen te betrekken bij politiek. Want je ziet het aan partijen, je ziet het aan kandidaten... die ze hoger op de lijst zetten. Je ziet het aan de jongste lijsttrekker die uh, 20 jaar is. Dat is toch wel uh, iets uh, bijzonders in uh, Zandvoort... Uh, ja, het leeft echt. Dus uh, nee, we laten dit niet uh, zomaar voorbij gaan, denk ik. Nee, en, en ik denk daarbij ja. ook dat we de basis niet moeten vergeten. Want uh, kijk, nu starten we dit op... en dan gaat het vanuit uh, uh, een wat oudere leeftijd. Maar misschien moeten we toch wat meer kijken... of we zoiets ook kunnen opstarten vanuit een uh, lessenpakket... wat we al op de basisschool hier in Zandvoort kunnen aanbieden. En vanuit daar het verder opbouwen... zodat het wat meer gaat leven onder de jongeren al op die leeftijd. dat ze op die leeftijd al mee te maken hebben dan, dan ja, wordt het, het ook bekend en ja. dan blijft het. En dan kunnen we daar verder op uh, gaan. Want ja, nu, nu kwam ik er ook pas bij toen ik 21 was. Ik wist nog nergens iets van. En nu ben ik mezelf aan het inlezen en denk ik... joh, dat is eigenlijk hartstikke interessant. Ja. Omdat ik er nooit eerder mee te maken heb gehad. Terwijl als wij als gemeenschappers ervoor zorgen... dat de kinderen op die manier wel uh, geschoold worden... en weten wat er speelt en weten wat ze zelf kunnen doen in hun dorp... Ja dan is het ook veel interessanter om daar iets bij te doen. Ja. Nou, dank jullie wel. Dat was een uh, mooi gesprek. We gaan uh, 20 seconden uh, eindigen, want uh, net. Want we uh, hebben na deze uh, prachtige... Uh, na, na het nieuws... hebben we nog een extra uitzending van uh, ons programma... waar gemeentebelangen Jordi Valies uh, geïnterviewd wordt... een uur lang. En dan kunt u naar hem luisteren, zijn vragen en zijn muziek. Ja, en de laatste 20 seconden gebruik ik graag nog... om te zeggen dat het jongerendebat uiteraard terug te kijken is... op uh, zandvoortkiest.nl. En... Uh, 10 seconden. Ja, politiek moet dichter bij jongeren, want als je iets ziet veranderen in je buurt, dan wordt politiek pas echt interessant. Dankjewel en uh, tot volgende week. Dankjewel Roy ook voor de presentatie. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur.